Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Den Haag wordt er gereageerd op Trumps verkiezingsoverwinning. Premier Schoof feliciteert hem en zegt dat hij uitkijkt naar een nauwe samenwerking. Geert Wilders was vanochtend de eerste die met een reactie kwam, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. In hoofdletters en in het Engels, congratulations president Trump, congratulations America, never stop, always keep fighting and win elections, Poste hij op X... Caroline van der Plas van de BBB is minder enthousiast. Ze noemt Trump een hork, maar zegt het volk heeft gesproken. Ja, dit is waar Amerika voor heeft gekozen. Ik denk vanuit Amerikaans oogpunt, vanuit de burger die verandering wil, uh, snap ik hem. Uh, voor ons als Europa en als Nederland is het wel uh, interessant. En ik uh, kijk ook wel met een klein beetje zorgen naar onze positie als Europa. Het schiet maar niet op met de compensatie van toeslagenouders. Ze werden de vernieling ingeholpen door de Belastingdienst. Die zei dat ze hadden gefraudeerd, terwijl dat niet zo was. Volgens het ministerie zitten dik 4.500 mensen nog te wachten... op de commissie die alle gevallen beoordeelt. Het schiet niet op, zegt, de is hij weer, politiek verslaggever Wilco Boom. Er worden tot nu toe maar zo'n vijf dossiers per week behandeld. Nou, ik ben geen rekenwonder, maar volgens mijn rekenmachine... gaat het dan nog een jaar of negen duren. Dus ja, dat is echt een behoorlijke... Uh, ja, moedeloos makende zaak voor die ouders. Vandaag praat de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. En bij een juwelier in Tilburg is afgelopen nacht een ramkraak gepleegd. De daders hebben het rolluik omhoog gekrikt en daarna met stenen de deur ingegooid, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De agenten die uiteindelijk op de melding afkwamen zagen twee personen met een tas op een scooter vluchten. Nou, ze hebben de achtervolging meteen ingezet, maar op de schouwburg gingen de verdachten onderuit. Die wisten uiteindelijk wel te ontkomen. Maar wel zonder de sieraden die ze bij die juwelier hadden gestolen, die bleven achter op straat. Het weer, is grijs maar droog en er staat bijna geen wind bij een graad of 10. Morgen, net zoiets. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Two bags I'm <laughs> Van zandvoort.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 Les sont dans les gares, à la villette on tranche le la. Paris-Veinac regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. fait la froie aux pieds l'arc de triomphe est ralimenté et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée il est cinq heures Paris s'éveille Paris s'éveille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 For giving me time to breathe Like a rocky weight So we leave While I got it together huh? while I figured it out yeah, yeah. I only looked but I never touched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 game of But I wear the britches So pitch your love And lie to the ditches P.S. hunky kisses. 9 V